In Den Haag is verrassend de groep De Mos... de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen geworden. De partij van de oud-PVV'er Richard De Mos haalt negen zetels... een verdrievoudiging van het oude aantal. Ook in andere steden halen lokale partijen de overwinning binnen. Zo wordt in Tilburg de partij van ex-chauffeur Hans Smolders... van Pim Fortuyn de grootste. In Enschede wordt Burgerbelangen Enschede de grootste partij. Van de landelijke partijen is GroenLinks de succesvolste. Die partij wordt waarschijnlijk de grootste in Amsterdam en Utrecht. In Rotterdam blijft leefbaar Utrecht, nee blijft leefbaar Rotterdam, veruit de grootste partij. In een discotheek in het Noord-Hollandse Schagen zijn ongeveer tien mensen gewond geraakt toen ze in de verdrukking kwamen. Volgens de politie raakte één iemand onwel in een drukke hal en ontstond er daardoor paniek. In Schagen is op dit moment de jaarlijkse Paas-V-tentoonstelling. De feesten daaromheen trekken altijd veel bezoekers. Eén gewonde is naar het ziekenhuis gebracht, de rest is opgevangen in een brandweerkazerne.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 Weer. In de loop van de dag regen, de temperatuur ligt rond de 2 graden. Overdag wordt het in de loop van de ochtend droog en dan wordt het ook ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 Trots. De Dagwacht op campagne. Met Simone Tucker en Jong. Goedenacht, het is twee minuten over vier en u luistert naar de Dagwachttopcampagne op NPO Radio 1. Ja, want na weken van flyeren, debatteren, campagne voeren en landelijke kopstukken die niet van de buis te slaan waren, was het dan toch eindelijk zover en mochten we naar de stembus. En een spannende verkiezingsavond werd het zeker met op dit moment bijna 98% van de stemmen geteld. Ja, laten we hopen dat we de 100% ook nog de komende twee uren gaan halen. Maar niet alleen bepaalden we vandaag welke raadsleden ons de komende vier jaar mogen vertegenwoordigen in de gemeente. Ook mochten we voor het laatst in ieder geval voorlopig per referendum ja of nee zeggen tegen de nieuwe wet op de inlichtingendiensten. Beter bekend in ieder geval in het tegenkamp als de sleepwet. En het laatste is uh, ontaard in heuze triller, want uh, het gaat nog steeds nek aan nek... met ja, Nekamp op een nipte voorsprong. Oe, ja. Heel spannend is dat inderdaad. En daarover straks meer, want dan bellen we met een van de initiatiefnemers... van dit referendum, want het begon toch allemaal met een groep studenten uit Amsterdam. Hoe groot is de euforie daar en wat heeft dus deze stemgang allemaal opgeleverd? En zijn we misschien allemaal toch een beetje wat anders over onze privacy gaan denken? Maar eerst gaan we uitgebreid... Uh, uh, ja. Terugblik op het uh, politieke slagveld dat uh, weer is achtergelaten na deze gemeenteraadsverkiezingen. De grote steden laten we natuurlijk passeren, uh, de winnaars en de verliezers. En uh, dan gaan we de balans opmaken van uh, uh, hoe is Nederland. Uh, wakker geworden als Nederland al wakker is. Wij in ieder geval wel. Wij zijn zeker wakker. En ook gaan we even kijken hoe het is met de kandidaatsgraadleden... die hier de afgelopen maand allemaal bij ons te gast waren... op dit nachtelijke uur. Uh, heeft Marilies Roos met haar hart voor Bloemendaal... de macht van de VVD weten te breken... in de rijkste gemeente van ons land, uh, Bloemendaal? En is het onze jonge kandidaten ook gelukt... om een plekje op het plusje te bemachtigen? Ja, en, uh, dat uh, later dus dit uur... Uh, maar eerst maar eventjes een... Ja, uh, Korte sfeerimpressie. Gelukkig is Merjam Heijnga weer ons, uh, aan onze zijde. Net als afgelopen. Goedemorgen, het, goedemorgen afgelopen drie weken. Ja, wat is het eerste uh, beeld dat in jou opdoemt als je aan deze verkiezingsdag, nacht waar we inmiddels in terecht zijn gekomen. Hè? Want de stemmen worden nog geteld. Hè? In ieder geval mm -hmm. als het gaat om het referendum. Um, ja, wat blijft jou bij, zeg maar, na deze dag? Nou, bij, op de, voor de gemeenteraadsverkiezingen zie je wel dat de lokalen. Uh, heel erg winnen aan de wind zijn. Weer gewonnen. Uh, volgens mij gaan ze nu naar de 32 procent. Dus de, de lokale partijen zijn eigenlijk de grote winnaars. En verder zie je dat uh, ja, de flanken... vooral winnen. Denk, Windfors. Uh, uh, GroenLinks, Windfors. En het klassieke links heeft wel verloren. Dus dat wordt een uh, lastige formatiepoging dadelijk... als die flanken uh, zo groot zijn? Misschien ja, sowieso zo, zeg maar, was wel de verwachting dat, dat coalities of uh, collegevorming uh, lastig zou worden. Omdat je wel een enorm versplinterd beeld ziet. Veel partijen per raad. Uh, dus overal zijn meerdere partijen nodig. Maar, maar met deze uitslag dat, dat laat het ook wel zien... dat die versplintering wel uh, enorm heeft doorgezet. Ja, want veel partijen in Amsterdam stonden geloof ik alleen al twaalf... Uh, nou, Alleen maar kon je daar voor 25 partijen ongeveer gaan stemmen. Ja. Dus dat wordt nog een hele, hele riedel. En jij maakte een reportage in Delft zelf. Hoeveel stonden daar op de lijst? Daar stonden er. Nou ja, daar is sowieso eerst de raad. Uh, er de, de gingen twee zetels af. Gewoon omdat de gemeente kleiner is geworden. Dus ze hebben 19 zetels te verdelen. En de D14 partijen bij mij weten mee. Er zijn een aantal niet in de raad gekomen. En in die, in die partijen waren ook alweer afsplitsingen. die nu al zeiden wij gaan afsplitsen. Als we naar de stembus dus zijn geweest. Afsplitsingen van de afsplitsingen. Ja. Wat ik ook wel bijzonder vond is dat die, die lokale partijen... waarvan er dus ook best wel veel mee die werden daar niet per definitie voor afgestraft. Hè? Wat vaak het beeld is van als je, als je ze laat meebesturen mm -hmm. dan krijgen ze de rekening gepresenteerd. Maar dat bleek in bepaalde gemeenten eigenlijk niet het geval. Hè? Nee, dat klopt. Bij een aantal wel. Bijvoorbeeld in Emmen heb je Wakker Emmen. Dat is al jarenlang een hele stabiele, grote lokale partij. Die werd nu wel afgestemd, want die zei... Volgens mij was een van hun punten geen windmolens. Ja. Er kwamen windmolens. Ja, dan <laughs> Dat is niet heel handig. Een punt. Je <laughs> je niet nee, maar mee, bijvoorbeeld uh, in Roermond. De partij van Jos van Rij. Die, uh, uh, die natuurlijk behoorlijk wat voor zijn kies heeft gekregen. Is wederom wel één zetel verlies. Maar nog steeds de grootste in Roermond gebleven. Terwijl niemand met hem wilde samenwerken. Zij zaten dan wel niet in het college. Maar toch ook een lokale partij die, het wel, uh, die wel groot is gebleven. En we gaan natuurlijk ook een beetje naar hè, de, de, de held onder de lokalers misschien wel. Richard de Mos, met zijn partij de grootste geworden in Den Haag. Maar dat allemaal later, uh, eerst even muziek. Dat was te spontane. Oh, oh.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 Pieces of your heart okay with me Ja, dat was Iels de Lange met oké. Okay. De stemmen zijn zo goed als allemaal geteld... en dus is het tijd om de nieuwe politieke balans op te maken. Dat doen we met onze politiek commentator Mirjam Heinga. Mirjam, jij hebt uh, ja, de hele verkiezingsavond voor ons gevolgd. Zeker, zeker. Laten we even beginnen met de grote winnaar uh, van die avond. De man die sprak van een historische avond zelfs. Jesse Klaver pakt hoofdprijs in Amsterdam... en werd ook de grootste in Utrecht. Iets meer dan een jaar geleden stonden we iets verderop in de Melkweg...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 Ja, de term historisch, meheer, die valt wel vaker bij politici. Maar hoe ja. historisch is dit? Nou, Jesse Klaver is al een, een aantal jaar bezig. Hij zit er nu twee jaar als partijleider. En eigenlijk vanaf dat moment is hij bezig met een brede partij te bouwen. Dat zegt hij ook de hele tijd. Hè. De verandering begint hier, wij gaan Nederland veranderen. Grote woorden, zou je denken. Maar uh, hij is uh, wel met een enorme opmars bezig. Hij ziet ook niet alleen maar van... oké, okay, nu uh, de Tweede Kamerverkiezingen heb ik goed gedaan... en uh, dan houden we het een beetje bij. Maar hij bouwt steeds meer uit. Uh, hij heeft voor deze gemeenteraadsverkiezingen ook gezegd... van: wij willen de grootste worden. Ze willen sowieso de grootste op links worden. Maar ze willen de, in, in vier grote steden wilden ze de grootste worden. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. En in meer dan 100 gemeenten meebesturen. Nou ja... Oorspronkelijk dacht ik, nou, dat is best wel uh, uh, ambitieus. Een, ambitieus als je het zo legt de lat wel lekker hoog. Maar het, uh, ja, vanavond zagen we wel dat, er, dat hij wint in heel veel steden. Hij heeft de, de, de hoofdprijs natuurlijk te pakken om uh, Amsterdam die, te winnen. Ja, die vier grote steden waar zij wilden winnen. Amsterdam en Utrecht uh, noemden we al even. Daar hebben ze dus... Uh, ja. Heeft grote winst geboekt? Ja, Den Haag uh, zijn ze in ieder geval niet de grootste. Dat is gewoon leefbaar Rotterdam nog. Uh, en zij zijn ook telkens uh, in een strijd verbonden Rotterdam. met D66. Die wilden ze sowieso verslaan. Dat is in een aantal steden niet gelukt. Maar zo groot. Dat, uh, uh, de, hij is wel terecht de grote winnaar. En je ziet ook dat hij uh, van klein partijtje... wat hij aantrof toen hij begon is hij uh, eerst nou, de jacht gaan openen op de PvdA. Hij heeft natuurlijk een, een electoraat, hoog opgeleid, jong, veel studenten. Nou, nu is hij uh, te, hè, met welbekende meet-ups. Hij is nu kantinetours gaan doen, kleinschaliger. Ook om die, die basis te verbreden. Dus hij kijkt veel meer ook naar lager opgeleide. Uh, hij probeert gewoon nou ja, zo'n zo electoraat uit te, de uit te breiden. De voetbalkantine in, noemen ze dat dan? Hè? Ja, en, en zo hoopt hij natuurlijk... ja, wij willen de grootste op links worden, zegt hij telkens. Nou, Hij is uh, druk bezig om dat te gaan doen. Kun je nou zeggen dat het succes um, toch onverwacht kwam? Nou, het, het, het was wel... Uh, we zaten wel al met deze verkiezingen van... Uh, uh, hij, omdat hij ook zo ambitieus was en zei van... dat is mijn doel, dat wil ik gaan halen. En openlijk ook de strijd zocht met D66... Uh, was wel de verwachting van hij gaat wel uh, winst boeken. Maar dat komt ook omdat zij vier jaar geleden... er gewoon heel slecht voor stonden. Dus... Het was ook wel makkelijk in ieder geval om winst te boeken, omdat je van zover komt. Maar uh, zo'n grote slag en het wel overal winnen, dat is wel uh, ja, boven verwachting, denk ik. En toch ook wel bijzonder. Hij liep weg bij de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet. Ja, maar dat doet voor zijn achterban uh, is dat eigenlijk helemaal niet zo slecht. Want meestal zie je inderdaad, van, nou, dat wordt je, hè, geen verantwoordelijkheid dragen, dat wordt je dan uh, nagedragen. Maar zijn achterban vindt dat eigenlijk prima. Die zeggen, je hebt je rug recht gehouden, je bent niet uh, gezwicht voor de macht, om het maar zo te zeggen. En zijn achterban die vindt dat juist heel erg goed. Dat doet hem geen, geen kwaad. Merk je ook, want hij gaf nou ook een voorbeeld aan, ook, uh, dat, dat hoorden we net niet in die speech, maar dat hij. Uh... Uh, een voorbeeld van iemand die aan de deur was verschenen... en die stemde, dat waren voor mij trouwe PVV-stemmers... en voor de gemeenteraad kwamen ze überhaupt niet stemmen. Mm -hmm. En toen stelde ze de vraag van wat is nou een belangrijk thema voor u? En toen kwamen ze met het thema van... nou, we willen eigenlijk een gezond milieu voor onze kinderen achterlaten. Ik dacht altijd van dat thema van duurzaamheid en zo... dat is misschien een thema wat niet echt appelleert hè, bij een brede volkspartij. Mm -hmm. merk ook dat hij die thema's ook verbreedt... of dat hij wel trouw blijft aan inderdaad die klassieke GroenLinks-thema's. Hij zet het wel slim in... Want bij de. Dit is natuurlijk. Hij is de partijleider. Dat zijn lokale verkiezingen. Dat je denkt. Ja, dan moet je het. Hè, wat doet hij dan daar met meet-ups? Uh, ja. Dat werkt wel bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar hij heeft bijvoorbeeld uh, tijdens deze campagne bijvoorbeeld, uh, gezegd van ja. Gemeenten zijn voor een kwart, uh, uh, zeg maar, schuldig of verantwoordelijk voor een kwart van de, de CO2-uitstoot. Ja. Nou, daarmee probeerde hij het hele milieuthema uh, uh, klein te maken op gemeentelijk niveau. Dat ook uit te rollen in studentensteden, omdat hij weet: daar zit mijn basis. En dat proberen zo dat het, dat het de grotere groep ook gaat aanspreken. Dus hij heeft heel slim ingezet waar die. Waar hij ze thema's moest, moest plaatsen. Want jij volgt Klaver al langer. Je hebt ook waarschijnlijk wel een aantal van die kantinetours. Daar waren zelfs maar een aantal YouTube-filmpjes. Uh -huh. Ik van. Heb je het idee dat hij dan, als hij zich maar tussen, tussen aanhalingstekens het gewone volk uh, begeeft, dat hij daar zo lang is? Of zit hij dan een toneelstukje te spelen als je hem daar aan het werk ziet? Of... Nou, bij de kantinetours hebben ze wel heel duidelijk dat dat wat minder. Uh, uh, media uh, daarbij moet zijn. Dat moet wat kleinschaliger zijn. Hij heeft ook liever van, oké, okay, dan wil ik echt luisteren naar mensen. Ja. en Daar zijn inspiratie op doen. Ook weer voor thema's en, en andere plannen. Uh, bij de meetups, dat is natuurlijk grootschalig. Uh, daarbij kreeg hij natuurlijk vaak de kritiek, ja, dat is heel Amerikaans. Het gaat alleen om jou. Er staat een soort uh, Justin Trudeau met die de ja. mouwen uh, voor een ja, groot, uh, grote podium. Ja, ja, dat soort dingen. Hè, van, uh, is dit niet gewoon alleen maar show en gaat het alleen maar over jou? Bij de kantine tour dat heeft hij wel meer in de luwte gedaan. Van daar wil ik ook niet zoveel pers bij. Ik wil gewoon luisteren om te kijken. Hij heeft heel erg gekeken van om... om uh, dus de indruk, uh, de indruk wegnemend van... kijk mij nou eens even met de gewone man op de straat ja. praat. Dat wilde hij niet. Nou is het ook wel zo dat toen hij nog kamerlid was... en geen partijleider, had hij dat ook al wel... dat hij ja. gewoon huiskamerbezoeken deed. Met een klein clubje naar mensen. en van joh Wat zijn nou uh, de issues waar ik iets mee kan? Een beetje wat Samson eerder ook deed. In de luwte met mensen praten... om te weten wat leeft er op straat. En daar dan uiteindelijk je punt van maken. En dat... Ja, eventueel. En hij doet het tussen allebei. Ook die meetups. Zie je nou dat andere partijen daar ook een beetje onrustig van worden? Dat hij die volle zalen trekt. Of dat zij ook hun tactiek daar weer op aanpassen? Nou, iedereen heeft wel zijn eigen strategie natuurlijk. En iedereen heeft wel van, ik moet geen tweede Jesse Klaver worden... want daar hebben we er al een van. En ik heb mijn eigen manier dat aanspreekt. Uh, je ziet wel, althans dat zag je in deze campagne wel bij D66 met name... die zien natuurlijk dat zij in hetzelfde vijvertje zitten te vissen. Uh, die hadden de meeste kans om kiezers te verliezen aan GroenLinks. Dat zij wel wat onrustig werden... Uh, uh, omdat ja, naast Jesse Klaver lijkt Pechtel toch wat ouder. Uh, waar ze gaan mensen dan voor kiezen? Uh, die, uh, die, zijn wel, die hebben wel een lastige campagne in ieder geval gehad. En heb je het idee, want hij zegt hij heeft nu de grote steden? Of opvallend, wat is het volgende bolwerk? Echt wat hij dan het volgende plan is, dan misschien ook wel buiten de grote steden? Want waar is GroenLinks nu nog? Waar liggen nog zeg maar, de zwakke plekken? Waar ligt nog het windgewest voor GroenLinks? Ja, zij zitten heel erg op, op de issues. Zeg maar. Eerst was het natuurlijk milieu. Dat is, hè, ja. Als je aan, aan milieu denkt, dan denk je aan GroenLinks. Dat hebben ze nu wel uh, zover gekregen. Uh, en nu is het van, ook als mensen bij economie denken... dan moet ik ook bij GroenLinks zijn. Dat is een beetje het plan van dat ze... wat hij zelf de hele tijd zegt van... ik wil de verbinding zoeken hè, tussen ja. hoog en laag opgeleid. Uh, tussen nou, al die... die hè, ja. Uh, allochtoon, autochtoon, alle clubjes zeg maar, verbinden. Dus dat is het volgende plan. Dat mensen niet meer bij economie en links willen stemmen. Naar de SP gaan of de P van de A. Of de overstap maken maar naar rechts. Maar dat ze dan bij hem uitkomen. Ja, ja, en andere grote winnaar, GroenLinks, dus een van die winnaars. Andere grote winnaar is uh, toch ook Denk. Laten we even luisteren naar partijleider Kuzu.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 Dat lag ook wel in de verwachtingen. Dat, dat werd ook zo gepeld. Maar is het toch nog ja, groter dan voorspeld? Voor mij wel. Ik, had wel. ik had ze wel in de steden ook allemaal Zeggen van, oké, okay, die winnen wel zetels. Maar ze komen inderdaad, de, de opzomming die Couzou zelf ook al noemt met uh, behoorlijk wat, uh, wat uh, zetels in raden. Uh, en dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Want eigenlijk in, in korte tijd is die partij flink. Uh, Gegroeid. Niet ja, alleen zeker. landelijk, maar dus ook lokaal hebben zij snel wat uit de grond gestampt. Zeker. En bijvoorbeeld in, in Rotterdam vond ik wel frappant. Want je hebt natuurlijk NIDA, die zit daar al een aantal jaar. Zij zijn nieuwkomer in uh, Denk. Hoop om te doen hè. Dat ja, Nida. Ja. Ja, ja. En, en, en Denk is een nieuwkomer op dat terrein. Dus zou je denken: nou ja, dan gaan mensen bij hun vertrouwde NIDA. Maar die blijft gewoon stabiel op twee. En uh, Denk komt gewoon met drie zetels uh, de raad in. Op eigen kracht. Ligt het dan in de reden, omdat het natuurlijk ook niet grote steden, d 66 GroenLinks, natuurlijk goed hebben gedaan. Uh, is denk ik, dat een logische coalitiepartner om aan te sluiten bij Links, denk je? Qua programmapunten zou je dat wel zeggen, Bedoelen ze, ja. de, de heren komen natuurlijk van ja. de B van de A af, dus ze zitten in de linker uh, linkerflank. Ja. Uh, maar het ligt er een beetje aan, ja, wat zij willen, willen ze doen. Dat, dat wordt straks de komende tijd natuurlijk onderdeel van de onderhandelingen: van wat wil je geven en wat wil je nemen, en kom je er samen uit? Blijkt hier trouwens uit, want uh, het is toch weer groter dan verwacht. Het, het is voor opiniepijners ook heel moeilijk om dat electoraat. Uh, wat tevoren goed in beeld te krijgen. Ja, ja bij, bij, uh, van de opiniepeilers hoor je altijd terug van... ze zijn niet representatief in de, in, in de groepen ja. die DENK aanspreken. Uh, um, en wat je hier heel duidelijk ziet... Dat is dat mensen die vroeger werden ondergebracht bij andere partijen... eigenlijk als een soort stemvee Nou, We moesten Hup, die stem erbij nemen, dus ja, veel, uh, kleur het vakje maar ja. van mijn partij. Die hebben, net wat Koezoe zegt, onze eigen plek opgeëist... Op ja. En uh, hebben nu gewoon massaal voor Denk gekozen. Dat is echt wel een factor van, uh, van belang geworden. Want waar nu. snoepen zij dan vooral uh, stemmen? Uh, vooral van de PvdA. Uh, en uh, uh, ja, dat is denk ik wel de grootste groep uh, waar, waar, zij, uh, waar zij hun stemmen vandaan komen. Wel van links- of thuisblijvers, dat zie je ook vaak. Mensen die voorheen dachten van nou, ik ga gewoon niet meer stemmen... want wat doet de partij voor mij, die nu hun eigen partij hebben gevonden. Ja, die dan toch alsnog gaan stemmen. Goed, laten we dan even gaan luisteren naar de VVD, de partij van onze premier, Mark Rutte.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 in de afgelopen weken op heel veel markten en pleinen... zelf met onze mensen en samen met onze mensen... met al die Nederlanders die we daar tegen zijn gekomen... kunnen praten over de liberale boodschap voor de gemeenteraden... nu tussen 2018 en 2022. Werkelijk een schitterende uitslag lijkt vanavond zich af te tekenen. De avond is nog jong, althans voor wat betreft de trend... hoe die zich verder ontwikkelt, maar we mogen razend trots zijn... Ja, dat was premier Rutte, altijd even positief, niet kapot te krijgen. Mirjam, heeft hij echt reden om blij te zijn? Ja, ik denk het wel, want hij is, uh, hij is natuurlijk de grootste partij... Heeft, uh, he, met, na de Tweede Kamerverkiezingen, zit in de coalitie... en meestal is toch, als je dan gaat regeren, dan uh, krijg je een tik. Of thans, dan denken mensen toch, nou, hm, ben ik het niet helemaal mee eens... Uh, uh, sta je sneller op verlies. En uh, hij weet toch, ook bij deze gemeenteraadsverkiezingen... terwijl er ook nog wel wat issues en incidenten zijn geweest... hier en daar toch gewoon winst te pakken. Ja, niet, en niet is een eens hele kleine onder... minister die uh, het veld moest ruimen... omdat hij. Uh, ja, daarom houden zelfs hier ieder wij hoorden het ook, uh, het, het een op opiniepanel heeft een onderzoek gedaan... onder raadsleden, van joh, hebben jullie er nou last van... Als, als zo'n kopstuk uh, jullie regio inkomt. En die zei je ook van ja, wij horen vaak terug. halbe Zijlstra of de, be, de dividendbelasting of de bonussen. Uh, ja, dat, uh, dat krijgen wij telkens terug als landelijk beleid. Nou, de VVD weet toch overal niet met enorme sprongen, maar overal wel net wat winst te pakken. Waardoor ze nu nek aan nek met CDA zijn. om gewoon de grootste partij te worden in alle, uh, zeg maar landelijk gezien. Dus de meter. meeste raadsleden op ja, te leveren. Ja, en, en, en toch ook. Um... Hebben zij dan heel slim campagne gevoerd, ondanks al die relletjes? Ja, de VVD doet sowieso al jaren, is hij ook online heel goed. Die doet heel erg aan micro-targeting, zit op sociale media heel goed. En uh, ja, hebben dat gewoon, uh, die hebben dat een, een goede organisatie staan. Ja, en Rutte verscheen dus ook iedere keer uh, voor de camera. Jij stelde hem voor een vandaag ook nog een paar kritische vragen. Afgelopen weekend, laten we heel even luisteren hoe hij daarop reageerde. Waarom zie ik u hier nou? Het zijn toch gemeenteraadsverkiezingen? Ah, kijk, de VVD bestaat uit 315 lokale partijen... die in hun stad, in hun dorp echt geworteld zijn. Maar ja, met we zijn elkaar vormen natuurlijk ook een landelijke VVD... waar ik dan weer de voorman van ben. En ik vind het ontzettend leuk om mijn collega's aan het werk te zien. Plus, er kunnen hier dingen spelen waar ik in Den Haag mee kan helpen. Ja, ze gaven dus... Uh, ja, je stelde me wel een paar keer, wat, wat, wat doet u, u hier? Waar ze nou uiteindelijk blij, denk je, die lokalos, dat hij daar was? Of... Hadden ze hem liever, uh, ze liever kwijt aan rijk, zou ik maar zeggen. Nou, de raadsleden zelf zijn altijd wel blij dat hij komt. Want ja, dat is toch iemand ja. die iedereen kent. Hè? Ik bedoel, iedereen, als Rutte langskomt, iedereen weet wie dat is. Terwijl uh, de lokale wethouder of de lijsttrekker, dan denken mensen vaak ook: oh, wie is dat in godsnaam? Dus dat is het voordeel als zo'n landelijk kopstuk komt. En de raadsleden zelf zijn heel blij dat zij ja. een steuntje in de rug krijgen van hun voorman. Alleen de mensen die de lokale kandidaten dan weer aanspreken, die uh, uh, uiten dan de kritiek. Dus niet de raadsleden zelf, maar juist zij zeggen... wij horen gewoon dingen terug van landelijk beleid. En dat is een beetje een spagaat waar ze vaak tussen zitten. Wat is wel interessant, het was een beetje mede aangeslingerd door Bolkestein... natuurlijk in het NRC afgelopen weekend de hint erop van... misschien uh, moet er wel president van de EU worden. Ik geloof trouwens dat hij daar zelf helemaal niet zoveel zin in heeft. Maar uh, hoor je dat in Den Haag binnen de VVD al een beetje... van wordt al een beetje aan het tijdperk naar Rutte gedacht? Of denken ze nou, deze man blijft wel verkiezingen voor ons winnen... laten we hem misschien toch nog maar even aanhouden? Nou, openlijk hoor je niet echt heel veel kritiek... omdat zeg maar ook Tweede Kamerleden hebben heel vaak hun plek te danken aan deze ja. man. Uh, dus uh, Mark is nog steeds uh, ons man, hoor je vaak. Uh, maar ja, het is wel sowieso niet alleen maar Mark Rutte... maar bijvoorbeeld zijn voorganger Balken en ook. Je hebt een soort houdbaarheidsdatum. Na tien jaar is het wel ja. op. De, kennen mensen je al of er komen toch krasjes op het blazoen. Uh, bij Rutte heb je dat natuurlijk ook een aantal keer gehad nu dat er toch wel, uh, vooral op het gebied van beloften, dat mensen denken, ja, hm, moeten we die man nog wel geloven? Ja. En op een gegeven moment gaat dat gewoon insluiten. Ja, maar hij moet zelf voor zichzelf uitmaken, ga ik nog een keertje uh, op voor een nieuwe termijn. Ja, dan nee. Hij zegt zelf altijd een half jaar voor de verkiezingen bepaal ik pas of ik wel of niet nog een keertje meedoe. Uh, dus ja, die keus is aan hem. Dus hij heeft nu nog even de tijd. Wat ook nog een ander opvallend moment was uit de campagne van de VVD. Uh... Rutte zei wat over de sleep, dat deed hij bij één Vandaag. Laten we even luisteren. Ja, maar spelletjeshows, spelshows op tv zijn ook leuk. Uh, en en, en, en uh, kantlossen is ook leuk. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om serieuze dingen. En, en vind ik dat als we kijken naar het graadplegend referendum... dat dat gewoon geen meerwaarde heeft boven niks doen of een volledig referendum. Ja, meer dit maakte er nog wel wat los, hè? Ja, het, het, TV, het wel klossen. Ik moest heel eerlijk zijn, even opzoeken wat dat uh, precies was. Maar uh, ja, wie, do wie doet dat wie nog? Doet dat nog? Ja, nee, ja, ja. De, de moeder van Rutte, misschien dat hij? <laughs> <ook> dat... Ongetwijfeld. <laughs> um, maar wat sprak je nou uit? Minachting voor de kiezer. Uh, nee, ik denk het niet. Volgens mij, zeg maar, uh, de vraag werd gesteld. Ja, mensen vinden het wel leuk om mee te praten. En uh, uh, hij heeft een beetje gereageerd van ja, uh, leuk. Er zijn wel meer dingen leuk, zoals. Spelshows en kantklossen, maar dit is niet leuk. Dit is een serieus issue. En toch ging hij verder met zijn verhaal. Dus hij is uh, alleen hij zei het een beetje rotter uh, om maar zo te zeggen. Het vloekte er een niet, beetje uit, misschien. Wat ja, is had niet meer te zeggen. Van, ja, je hebt ook uh, spelshows en kantklossen zijn ook leuk. Ja, dat had hij beter niet kunnen zeggen. Hadden ze er pest in? Denk je bij dat uh, VVD campagne team dat dit gebeurde? Nee, dat denk ik niet. Hij ze de dag daarna ook ontkend. Of dan gezegd van nou, dit en dit was de context. En uh, ja, ja, want dat het soort dingen gebeurd. Dat werd natuurlijk een beetje geframed, ook door de tegenstanders. Die natuurlijk bovenop. En het werd een beetje geplaatst in ook wat Buma natuurlijk deed. Hè, van ja, wat, jullie, wat er ook uit die, dat referendum komt. Hè. We houden mm -hmm. toch als uh, kabinet uh, vroeger uh, Die wet is trouwens al ingevoerd. Maar dat is dit was toch iets anders dan het niet serieus nemen van de Kiezer Wat jou betreft deze uitspraak van Rutte. Nou ja, de, de, de tegen, net wat je zegt, de tegenstanders die sprongen er meteen op. Ja. Want GroenLinks die vroeg meteen uh, die riep uh, Rutte naar het vragenuurtje. William ja. Marijnen, hoorde ik het hem uh, zeggen in het debat. Um, maar voor, voor Rutte is wel van... ja, ik neem de mensen wel serieus over, over dat referendum. Uh, dit was een uh, on onhandige uitspraak. Bij uh, Buma is een ander geval. Want die heeft gewoon inderdaad van tevoren gezegd... Van, maakt me niet uit wat die uitslag van het referendum is. Ik ga er Precies. gewoon... Uh, we leggen het naast ons neer en we gaan door. En dat was ook in een krant, hè? Dat was geen slip op de tong. Dat was nee, dat heeft hij later dan. op kamer ook nog een keer herhaald. Ja. Maar ja. dat is... Dat hebben we ook aan Rutte gevraagd. Die zegt, nou ja, dat is Buma zijn mening. Dat is niet de mening van het kabinet. Dus... Uh... Hij heeft ook gewoon gezegd, als die uitslag daar is... dan moeten wij volgens de wet het gewoon, uh, gaan, ons daarop gaan beraden. Hoe dan ook maakt dat referendum in ieder geval flink wat los. Niet alleen in Den Haag, maar in het hele land. We gaan daar straks uh, ook over praten... met een van de initiatiefnemers uh, van het referendum. Die staan misschien nu wel in de kroeg uh, met een biertje, denk ik, uh, te vieren. Of tenminste, de uitslag is nog niet helemaal bekend. Maar uh, het ziet er naar uit dat, het, uh, dat de tegenstem uh, toch uh, de meerderheid <coughs> wint... Eerst gaan we even luisteren naar muziek. Mr. Blue Sky. Shout Ja, dat was Mr. Blue Sky met Electric Like Orchestra. We gaan het hebben over de sleepwet. Ongetwijfeld na vandaag kandidaat voor uh, woord van het jaar. Um, de sleepwet die maakt de afgelopen weken flink wat los. Uh, het gaat allemaal over de nieuwe wet op de inlichtingendiensten. Uh, een harde strijd speelde zich af tussen veiligheid enerzijds... en privacy van onze gegevens anderzijds. En Spannend is het zeker, want de laatste stemmen worden op dit moment nog geteld. Uitslag is nog altijd nek aan nek. Net nog even gekeken, het neekamp ligt nu op kop met 48,9 procent... En aan de telefoon heb ik Marloe Gijzen, een van de initiatiefnemers achter dit referendum. Um, verzamelde alle handtekeningen, zodat dit referendum überhaupt tot stand kwam. Um, goedemorgen Marloe. Stond jij net nog in de kroeg uh, met de andere initiatiefnemers, begreep ik? Goedemorgen. Uh, na rond 1 uur had ik toch besloten dat het beter was om naar huis te gaan, want we konden het toch niet meer uh, meemaken deze de, de, de uitslag. Nee. Dus ik was eigenlijk gewoon naar bed gaan. Wat, wat is het vanavond voor, voor jullie? Ja, best wel onwerkelijk. Het was, de peilingen zagen er niet zo positief uit voor ons. Het, het leek erop dat het voorkamp toch wel zou winnen met een goede voorsprong nog. Maar toen kwam die exit poll waarin het eruit bleek dat het gewoon nek, nek aan nek zou worden. En dan weet je het eigenlijk nog niet. Nee. En nu weet het gewoon nog steeds niet. Die peilingen zijn in ieder geval niet te, te vertrouwen. Dat lijkt misschien wel na vanavond. Het is nog steeds een dubbeltje ja. op zijn kant. Ja, welke kant gaat het op, denk je? Ja, ik denk nu toch dat het toch net een nee wordt. Toch een nee? Want de meeste stemmen zijn nu wel geteld. In Amsterdam moeten er nog bij komen. Ik verwacht dat dat ook wel een nee wordt. Een groot succes dus voor jullie. Ja, ja, ja zeker. Is de opluchting groot? Enorm, ja, ja. ja. En uh, ik denk dat we nog allemaal even moeten wennen aan dat het ook daadwerkelijk is gelukt. Het is best wel raar. Ja, het komt nog niet helemaal binnen. Ik hoor het ook bij. Je. <lacht> nee. Wa waarom was het voor jullie zo belangrijk, dit, dit, dit, dit referendum en die, uh, en die tegenstem? Kun je dat nog even uitleggen? Um, nou, het referendum was belangrijk omdat er toch wel heel veel kritiek was geweest... op deze wet van hele grote organisaties. Maar... Heel veel mensen in Nederland hadden helemaal niet van deze wet gehoord... voordat wij aan het referendum begonnen. Dat vond ik dus al raar. En daarnaast is privacy iets dat de laatste tijd enorm aan het afnemen is. Dat merk je aan heel veel dingen. En ik denk dat het ook wel tijd wordt dat het voor de burgers mogelijk is om te zeggen... het gaat dan een kant op en eigenlijk zijn het hier niet mee eens. Ja. Dus is dat misschien ook misschien wel de grootste winst dat we... Ja, toch anders over onze privacy zijn gaan denken. Of in ieder geval onze ogen wat zijn geopend. Ja, zeker. Ik denk dat inderdaad dat echt wel echt het belangrijkste is, misschien wat dit uh, teweeg is kunnen brengen. Dat mensen nu. Dat privacy eigenlijk weer hot wordt hè, en op de agenda gezet wordt. Dat mensen er meer bij na gaan denken. Want, want Malou, merk ook een en, soort, het, ja, soort, soort, soort ommekeer? Want het was natuurlijk lange tijd het idee van we, hè, we delen alles op, op Facebook, op, uh, op Instagram. Het kan ons eigenlijk niet gek genoeg. Uh, maar dat we de, misschien ja. nu toch wel een beetje. Uh, ja ook kritischer worden over, over, over Facebook. We hadden natuurlijk net die rel hè, vorige week over die, die Facebook-directeur. Heeft dat nog meegespeeld? Dat je denkt dat dat toch misschien ja, de verklaring is... waarom het uh, ja, misschien dat voorkamp toch iets massaler is opgekomen... dan het nee in ieder geval? Ja, ik kan uh, zeker dat dat heeft geholpen. En ik hoop ook echt dat mensen hierna bijvoorbeeld... Dus echt meer bezig gaan zijn en misschien ook maar stoppen met Facebook en Twitter. En eigenlijk al die services die zeggen dat ze gratis zijn en betaal je met jouw data. En dat, uh, dat is niet zo heel duidelijk. Want ben je daar zelf allemaal mee? Je zegt stoppen met Facebook. Jij doet niet aan Facebook, Instagram, Twitter, dat heb je allemaal niet? Nou, het is wel nodig voor de campagne ja. eerlijk gezegd. Ja. Dat is misschien een beetje tegenstrijdig ja. dat we daar toch ja. heftig gebruik van maken. Maar... Met pijn Verder, hart. ja. ja. Ja, ja. En heb je nu zo geproefd? Want je hebt misschien nu wel meegemaakt hoe het is om uh, ja, in, uh, een, een campagne te doen, mensen achter je te krijgen. Uh, zijn er misschien wat uh, yeah, politieke ambities in jou losgekomen die er eerder nog niet waren? Uh, ik weet het niet. Dat is iets voor later. <laughs> uh, de rest uh, ziet ik niet te zitten. Ik, ik krijg van, maar ik wil eigenlijk liefst gewoon de wetenschap in, denk ik. Oké. Okay. En ben je kapot nu, moe? Ja, ja. Ik denk dat uh, later nog. Dat ik dan echt mag gemerkt hoe moe ik ben. Voor nu is het vooral nog spannend over wat het nou gaat worden. Maar eigenlijk merkte ik de laatste weken al dat ik gewoon echt tegen het einde aan zat van mijn kunnen. Je, je werkt klein. hier zo hard aan en wilde daarna studeren, maar eigenlijk lukt dat ja. niet. De grote vraag is natuurlijk, hè, als, laten we van uitgaan dat als alle stemmen zijn geteld er een nee ligt, een, een klein nee. Uh, we hebben Buma ja. natuurlijk al gehoord, dat, hè, die, die uh, trekt zich weinig aan van de uitkomst van het referendum, het is al door de Tweede en de <lacht> Eerste Kamer. Wat nou als het kabinet ja. zegt, allemaal leuk en aardig, leuk gedaan ook van die uh, Malou Gijze en uh, haar clubpie, maar we doen er lekker niks mee. Ja, ja, dat kunnen ze natuurlijk gewoon maken als ze willen, maar ik denk dat dat uh, een heel verkeerd signaal is naar de burgers. En ik denk dat daar een hele hoop mensen niet heel blij mee gaan zijn. En er zijn zelfs voorstanders van deze wet die aangeven dat een aantal punten misschien wel iets beter kunnen. Paul Abel zegt bijvoorbeeld ook dat het is ongeveer funny. delen met allerlei diensten misschien toch niet zo'n goed idee is. En ik denk dat je dan bij, dan kan je eigenlijk niet maken, omdat er gewoon compleet aan de kant te schuiven. En Malou, het scenario was, hè, over twee jaar wordt die sowieso geëvalueerd, die wet. Uh, zijn ja. jullie als, zeg maar, als initiatiefnemers, is dat voldoende voor jullie... dat we het, uh, zeg maar, die wet gewoon invoeren en over twee jaar verder kijken? Of zeg je, nou, dat is, uh, die wet moet gewoon van tafel als het een nee is? Nou, ik ben zelf niet zo gerust op de evaluatie... ook omdat een aantal mensen die... Uh, wij uit het ministerie komen, bijvoorbeeld, hebben gezegd dat die evaluaties meestal niet zo heel veel opleveren. Omdat je die vrij kan sturen door de vragen die je stelt bij een evaluatie. En dat er in heel veel gevallen heel weinig mee gedaan wordt. Dus ik durf daar gewoon niet zoveel op te hopen. En wat denk en in je? Dat... In twee jaar kun je toch best wel wat data verzamelen. Ja, het is hoop, <laughs> maar wat denk je dat de politiek ermee doet? Wat is je verwachting? Met de evaluatie? Nee, maar überhaupt met de uitslag referendum. van dit referendum, ja. Um... Ik denk dat er niet heel veel mee gedaan wordt. Ja, dat is denk ik gewoon een reële verwachting. Omdat er al is aangegeven dat ze het überhaupt uh, geen zin hebben om ernaar te kijken. En uh, misschien dat als ze iets veranderen dat het dan iets heel kleins wordt. Maar goed, in ieder geval een groot persoonlijk succes voor jullie allemaal. Um, ik denk nu eerst even slapen, uh, bijkomen. Um, wordt er ook nog een klein feestje? Zit dat nog toch in de pijpleiding? Of hebben jullie uh, vannacht al geviend? Ik denk dat ze daar... Ja, niet omheen kunnen. Het <laughs> was vanavond al een soort feestje, maar dat moet wel groter. Als het echt een nee is geworden, dan... Uh... Ja, ja, ik denk dat we dat wel hebben verdiend. <laughs> en, dan wordt het, uh, en dan is het niet gewoon een, een feestje wat niet live wordt uitgezonden op Facebook, neem ik aan. Nee, nee. In dronken staat van alles kunnen roepen. Er hoeft niet iedereen bij te zijn. Dan weet ze bij Facebook wel raad mee. Dankjewel, Marloes Gijzen, dat je op dit vroege uur of late uur, het is maar hoe je het ziet, in onze uitzending wilde zijn. Um, en we blijven jou volgen. En uh, misschien dat je het nog wel politiek uh, ergens opduikt. Maar we zien je in ieder geval uh, zeker. Uh, gaan we nog van je horen? En over die Sleepwet. En uh, welke gevolgen de uitslag van dit referendum, referendum allemaal gaat hebben. Marloes Gijzen, een van de initiatiefnemers van het referendum voor de Sleepwet. Dankjewel. Doei. Ja, Mirjam, we horen het al even. Uh, de initiatiefnemers, de club studenten die dus toch maar voor elkaar hebben gekregen. Nu moeten ze iets met deze uitslag in Den Haag. Uh -huh. Denk je dat ze daar nu uh, met de handen in het haar zitten bij het kabinet? Nou, het is natuurlijk een raadgevend referendum. Dat betekent dat je het niet... Uh, je bent niet gebonden aan het, het advies op te volgen. Maar het zal wel raar zijn als er nu uitkomt... dat, uh, uh, uh, dat de nee-stem gaat winnen. Dat de politieke dan niets mee gaat doen. Uh, je hoort ook veel bij mensen die tegenstemmen... van ja, het is niet zo dat wij die hele wet niet zien zitten. Er moet gewoon op een bepaalde moment, uh, manieren aangepast worden. Op bepaalde punten. Um, de wet schrijft in ieder geval voor... dat het kabinet zich dan gaat beraden. Gaat kijken van... Nou, wat moeten we hiermee? En ik denk wel dat ze met iets gaan komen, maar wat dat is... en of dat een grote aanpassing is of een kleine aanpassing... Dat en, en in welke termijn dat moet, dat weet ik niet. We hebben bij het Oekraïne-referendum bijvoorbeeld ook gezien. dat komt ook meteen op. Hè? Dat was ja. een jaar geleden. Dat, dat duurde ook lang voordat daar iets bij kwam. Dus, uh, he, tot er een aanpassing bij kwam. Maar uiteindelijk is dat een inlegvel geworden... bij het, het, het Europese verdrag. Dat was nog veel ingewikkelder. Want dat was een internationaal verdrag. Waar jij niet in je eentje over gaat. Maar waar je 27 andere de landen hebt. staat ermee ja. van doen hebt. Ja, dan zie je verder nog overeenkomsten... tussen dat Oekraïne-referendum en dit referendum over de sleep... He, nou, wat ik mooi vond bij dit referendum... was dat het heel erg over dit onderwerp ging. Dus je hoorde wel de hele... Dus dat vond ik ook wel mooi van. Het is, uh, het, wrange is, het is de laatste keer eigenlijk dat we naar de stembus gaan... voor een referendum. En je zag nu wel de discussie gaan... over gewoon het issue zelf. Wat, wat, wat, hoe sta je daarin? Terwijl bij het Oekraïne-referendum... kwamen allerlei argumenten en redenen voorbij... die helemaal niets met dat hele associatieverdrag te maken hadden. Daar zei je mensen... ik stem tegen, want ik ben tegen de EU. Of ik zie het kabinet niet zitten en niet over het verdrag als zich. Het ging wel echt over de inhoud. Maar misschien omdat die inhoud ook zo ingewikkeld was... is dat iedereen wel gedwongen werd om je er een beetje in te verdiepen. Bij dit referendum? Bij dit referendum, ja... Mensen, je hoorde echt wel dat mensen daarover na hadden gedacht... of hé, hey, hoe sta ik er eigenlijk in? Of hey, wat vind ik eigenlijk... wat gaat voor mij voor privacy of veiligheid? Ik denk dat wel heeft meegespeeld... het hele gedoe over dat Cambridge en Analytics en... en, en het komt er al eh, ook nog even Facebook, overheen. Ja, dat mensen misschien ook meer zijn gaan denken van... hé, hey, wat, uh, wat betekent dat eigenlijk? Dat al mijn gegevens uh, daar staan terwijl... Aan de voorkant van de hele campagne hoorde je heel veel van... ja, ik heb niks te verbergen. Uh, als ze daarmee aanslagen kunnen voorkomen... dan moeten we dat gewoon maar doen, want veiligheid voor alles. Uh, dat beeld is toch gekanteld. Ja, en, en de veilingen zaten er toch ook behoorlijk naast? De peilingen zaten, ja. ja want uh, van de week uh, uh, kregen we op allerlei peilingen te horen. Van, nou ja, het, het, het voorkamp ligt, uh, nou, ligt aan kop. Uh, die, die, die voorsprong werd ook wat uitgebouwd. Eerst was het 50%, 51% kroop een beetje naar de 55%. Dat was vanavond, dus zo startte de avond ook. En ineens kantelde dat beeld. Uh, dat je dacht van, hé, hey, dat Nekamp zou zomaar kunnen gaan winnen... en dat het zo close to call was, dat had ik zelf ook niet verwacht. Ja, is er een verklaring? Dat was natuurlijk ook met het, dat de andere overeenkomst... met de oekraïne referendum nou, dat was natuurlijk een heel fors... nee, ergens 63% ja. procent, geloof ik uit mijn hoofd. Uh, is het zo, omdat mensen misschien bij zo'n referendum... heel laat pas een keuze maken? Zou dat een verklaring kunnen zijn dat, dat het zo moeilijk te pijlen is van tevoren? Nou, het, is, uh, uh, het leefde volgens mij voor geen meter tot vorige week. <laughs> het ging, de campagne ging natuurlijk heel erg over de gemeenteraadsverkiezingen En die sleepwet, ja, er kwamen wel dingen voorbij. Maar het, ja, het is ook best wel materie om daar echt in te ja. verdiepen. Uh, en en je, je hoorde ook in de campagnes... Ook, we hebben het ook aan de lijsttrekkers van, joh krijgen jullie nou ook vragen over die sleepwet? Aan de landelijke uh, kopstukken dan. Die zeiden van nee, we horen vooral vragen over de gemeente. Ja. Daar waren mensen wel mee bezig... Maar niet met die sleepwet. En omdat het natuurlijk op dezelfde dag is. Uh, volgens mij zijn mensen na het weekend, toen zag je ook, kwam er steeds ook. Hè, in de media kwamen. kwamen de nou, de wij hadden zelf uh, ja. Rutte in de uitzending. Maar Gren zag ik veel, er was een debat. Uh, dat mensen echt uh, zijn gaan nadenken, hé, hey, wat ga ik daar eigenlijk op stemmen? Ja, straks gaan we ook horen. Um, nou ja, wat dat nog meer heeft losgemaakt. Uh, dat referendum en die uitslagen. Maar um, we hebben ook nog jonge kandidaat raadsleden. die we iedereen in de uitzending hebben gehad. Daar willen we ook graag weten hoe het die is vergaan. Um, hebben zij een raadzetel weten te veroveren in onder andere Utrecht en Delft? We gaan ook naar de verliezers van de avond. SPD 66. Is het pech tot effect dan toch uitgewerkt? Maar eerst nog even MUZIEK Dat was met van de Exciders. Um, u herinnert zich misschien nog wel: in onze eerste uitzending hadden wij hier aan tafel jonge raadsleden. die stonden te popelen om een zetel in de gemeenteraad te veroveren. Een van hen was Sebastiaan Rood. die op de lijst stond voor GroenLinks in Utrecht. En de grote vraag is natuurlijk: is het gelukt? Sebastiaan, uh, het zou spannend worden. Je stond daar op plek 13. Uh, ja, vertel het maar. Kom jij in die raad? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Uh, of ik in die raad kom, weet ik niet. Maar we hebben een feest gehad. Wauw. Zeg maar, het, het is echt waanzinnig. We zijn in GroenLinks... Met GroenLinks zijn we wel echt de grootste geworden in Utrecht. Ja. Uh, we hebben in ieder geval 12 zetels. Oeh, dus dat wordt spannend uh, voor jou. Nummer 13. Ja, dat, is, dat wordt heel spannend. Maar zoals de voorlopige naar ziet... en we zijn waanzinnig trots. We hebben er heel hard voor gewerkt. We zijn enorm dankbaar voor het vertrouwen van de burgers. En we zijn ook gewoon trots op al het harde werk van ook alle vrijwilligers. Want het gaat niet alleen om ons kandidaten... maar het gaat ook om al die mensen... die dag in dag uit gewoon zich hebben ingezet... in de straat, in de kou. Want echt koud is het geweest. <laughs> het, was, het was afzien, die om... campagne. Maar Sebastian, even dit keurige praatje. Prima, natuurlijk. Dank aan de vrijwilligers. Maar die dertiende zetel moet ook wel even vallen, toch? Laten we eerlijk zijn. Ja, kijk, we moeten de uitslag, we moeten de uitslag even afwachten. De voorlopige uitslag komt uit tot 12 zetels. Maar dat is gewoon historisch. We zijn nog nooit zo groot geweest in Utrecht. Jullie... En ook in andere steden. Dat... Hoe, hoe zag het feestje eruit dat... bij jullie vanavond? <laughs> dat, dat was sowieso mensen... We zaten in de kelder, maar daarna gingen we door het dak. <laughs> ja, dat, dat, dat was één groot feest. Mensen die konden zich zo niet meer we hadden, we hadden rekening gehouden met... 10, hopelijk 11. En dat wij in één keer die zetel kregen... dat was wel echt dat je dacht van... nogmaals, we wachten even de definitieve uitslag af. Maar wauw. wauw. Sebastian, kun je even teruggaan naar dat moment... Uh, volgens mij was het 20 minuten over uh, 9... toen kwam die exitpool binnen uit Utrecht. Hè? En toen je dat inderdaad ja. zag... Uh, hè, die uh, 25% <laughs> ruim... Uh, waar was je en uh, wat deed je? En wat deed je vooral een je armen, je benen, je gezicht... en weet ik wat... En mijn mond viel open. Ik was nog even thuis, want ik wilde mijn moeder nog eventjes bellen. Um, om eventjes uit te leggen hoe het allemaal werkte en wat het allemaal betekende. En vanaf het moment dat die pop binnenkwam, stroomde mijn telefoon echt vol met een stuk of misschien wel 50 tot 100 berichtjes. Van mensen die ons feliciteerden met de grootste uh, in Utrecht. Mensen die geschokt waren, mensen die allemaal ook zaten te kijken, en dat is ik van wow. wow. Gewoon echt niet te bevatten hoe goed de uitslag voor ons is. Is dit dan toch het Jesse Klaas effect volgens jou? Ik denk dat het effect is van Jesse Klaas, ik denk dat het effect is van de hele landelijke fractie, het effect van ook de Utrechtse fractie. En van alle mensen die zich om kijkt aan het inzetten uh, in zijn, we hebben het echt samen gedaan. Ja, en uh, nou ja, het is toen nog even afwachten of jij in die raad komt. Maar stel, jij komt er toch in hè, met die 13 zet. zetel. Wat is dan het eerste wat jij gaat doen? Uh, ik hoop heel graag dat we een uitvoeringsstrategie krijgen om het welzijn van jongeren LBTI. Uh, dus mensen met een andere raartijd of mensen met een andere genderidentiteit of dat aan te pakken. En ik hoop echt verschil te kunnen maken op jongerenhuisvesting. Er moeten gewoon veel meer kamers bij en veel meer starterswoningen. woningen. Hey, dan moeten we wat dan doen. Ik zat even een snelle som te maken. Uh, als, je, als je GroenLinks en D66 bij elkaar optelt. Het is natuurlijk natuurlijk electorale concurrenten. Maar voor mij kun je bijna met z'n tweeën die stad gaan besturen, hè, in Utrecht? Ja, ja, we moeten natuurlijk nog een uitslag wachten. Maar ik weet wel dat progressieve politiek. in Utrecht wel gewoon heel sterk is. Ja, dat klopt. Hoogst opgeleide stad van Nederland, hè, geloof ik ook. Ja, nee, dat klopt. Dus, en uh, ik neem aan dat GroenLinks uh, uh, wel gaat besturen in Utrecht. Hè? Met zo'n uitslag uh, kun je bijna niet anders. Ja, zoals ons lijsttrekker gezegd hebben... we willen voor een zo progressief en duurzaam mogelijke coalitie gaan. En zeg maar, die gesprekken die die gaan morgen en overmorgen gaan niet beginnen. Maar voor vanavond is het gewoon één groot feest. En staan we er gewoon even stil bij. Dat we historisch nog nooit zo groot zijn geweest met GroenLinks in het Domstad. En Sebastian, als je, wanneer weet je, hè, de, de, die twaalf zetels, of het daarbij blijft... dat moet dus eerst bekeken worden of er misschien nog een dertiende erbij komt. Uh, maar dan nee, heb je natuurlijk ook nog het hele uh, theater... Hè? Het hele, heb je natuurlijk ook het hele gebeuren met de, de voorkeurstemmen. Wanneer weet je nou zeker of je in die raad komt of niet? Kan dat nog een paar dagen duren? Nee, het is morgen. Ik geloof om tien uur ongeveer. Moet ik even, nou, tenminste, maar als we het vandaag donderdag is, dan morgen, dus op de vrijdag. Oké, okay, wek, we krijgen het te horen. Oké, okay, nou, we, we duimen voor je, voor die dertiende zetel of via voorkeurstemmen. En uh, bedankt dat we je even mochten bellen en uh, ja, slaap lekker weer, zou ik zeggen. Of drink nog een wijntje, wie zal het zeggen. Maar dankjewel, Sebastiaan Rood ja. was dit uh, uh, kandidaatsrit. Het gaat om die dertiende zetel, de nummer 13 in Utrecht. En we hebben er twaalf geteld, zetels. Dus het wordt spannend nog. Uh, maar nu eerst even muziek en uh, duimen voor Sebastiaan Rood in Utrecht.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 Ja, dat waren de laatste klanken van uh, Riders on the Storm van Doors. Het is toch een, uh, ruim 5 minuten, maar het kan wat mij betreft gewoon 10 uh, minuten duren. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen uh, van het eerste uur. Dagwacht op campagne. Uh, aan de andere kant van vijf uur zijn we weer bij je terug. En dan gaan we uh, ook, uh, wat ja, waar er winnaars zijn, zijn er natuurlijk ook verliezers. Dan gaan we daar even een rondje maken. En uh, Simone, volgens mij hebben we ook een aantal uh, telefoongesprekjes met. Uh, Oude bekende van ons. Ja, absoluut. We gaan bellen met Marilies Roos, misschien wel het meest kritische raadslid van Nederland. Heeft zij een bres weten te slaan in het VVD-bolwerk dat Bloemen nou al sinds jaar en dag is? En komen we erachter of er geschiedenis is geschreven vandaag? Is er voor het eerst een transgender in de gemeenteraad verkozen? Dat allemaal straks in het volgende uur van de Dagwacht op campagne.